door de Vendrich met het NOS-journaal.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 In en rond Parijs valt de drukte nog steeds mee. In Duitsland zijn er vooral lange files ten zuiden van München richting Oostenrijkse grens. De wachttijd voor de kothardtunnel in Zwitserland is een uur, voor de Mont Blanc-tunnel richting Italië twee uur. Het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Er staat een frisse noordwestenwind en de maximum temperatuur ligt vandaag tussen de 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB.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 Goedemorgen luisteraars, wij zijn weer terug uh, met een, en u heeft net naar een heerlijk nummer geluisterd, van Scott Fitzgerald en Yvonne Keeley, If I Had Words. Ja, Richard, wij... wat gaan we allemaal weer doen? Nou even, uh, jij bent Betty van der Forst en ik ben Richard Buiteneck. Van Forst. Van Forst, uh, ja. Betty van de <laughs> ja. Ja. Uh, We gaan nog even het uh, programma doen van het uh, tweede uur. We beginnen zo met Verhaat van de Kapslonne Haar en dat gaat over de meest creatieve ondernemingsnominatie. En wij sluiten straks af met uh, Wilma Kok van de GGD Kennenbeland over de Fight Cancer Cream Bar. Maar we gaan nu eerst een stukje politiek doen. Ja. Is het wel politiek, Betty, wat we nu gaan doen? Ik weet het niet. Volgens mij wel. Ik heb al een beetje een discussie gehad net, dus... Uh... Of wij hebben al een beetje een discussie gehoord tussen de twee mannen, dus ik ben heel benieuwd. En ze weten zelf niet of ze het met elkaar eens zijn. Nee. Ja. Dus dat gaan we, dit, dat, uh, dat dat gaan we nu ontdekken. Van. Ja, ja, ja. Mooi allemaal. En waar maar. gaan we het over hebben? Nou, we gaan eerst even hebben over uh, wie zijn jullie. We hebben Willem Paap. Welkom uh, Willem. Dank u wel. En waar ben je van? Sociaal Zandvoort. Je hebt het van Sociaal Zandvoort. En dan hebben we links Michel Demmers. Ja. Ik ben van uh, Gemeentebelangen Zandvoort. ja. Nou, welkom uh, heren. Ja. Uh, Mies, uh, Michel, begin ik even met jou. W ja. Kun je iets over jezelf vertellen? Je, je zit bij ja. de Metelbelang ja. in Zandvoort, woon je ja. Zandvoort, wat doe je zo ja. al? Uh, ik woon hier niet alleen, ik ben hier ook geboren. Um, dat is wel heel uniek hè, als je hier geboren bent, heb ik wel eens gehoord. Ja, de meeste we, we, we mensen we wonen hier wel, maar zijn in Haarlem geboren. Of in Oomsteloom, ja. ja. Maar goed, in ieder geval, ik ben hier geboren en ik ben in 1998 uh, raadslid geworden en in 2002 wethouder tot en met 2006 en nu ben ik weer raadslid en fractievoorzitter. En in mijn tijd, uh, toen ik begon als raadslid, speelden er al uh, vraagtekens rondom de watertocht. Wacht even, we gaan zo met het onderwerp. Uh, ik snap dat je lekker snel wil. Nou, daar hebben we in ieder geval de tijd voor, toch? We, ja, we hebben de ja, tijd. Dan ja, ja, precies. Uh, ga ik even naar uh, Willem Paap. Willem, ja. wie, wie ben jij? Wat, wat ja. doe je in het normale leven? Heb je een baan verder? Of uh, ben je fulltime nee, politicus? Uh, nou, nee, niet fulltime. want dan ben je wethouder? Uh, ik ben uh, fractievoorzitter van voor Sociaal Zondvoerd. Uh -huh. Euh, ik ben in Halem geboren, ziekenhuis. Aha. ja, ziekenhuis, nou, kijk, ja, ja. dat bedoel ik. Dan ben je geen zandvoerder, hè? Ja, ja, ja. Ja, het is niet anders, he? je had ja. hier geen ziekenhuis, dus. Uh, nee. Dus Halem geboren. En wat doe je zo al normaal? Euh, ik uh, zit uh, zelf uh, in de WO, ik ben afgekeurd. Hmm. Dus ik kan eigenlijk tijd... Lekker voor de politiek, ja. Weet je, ik heb zelf ook in de politiek gezeten in Hoofddorp, maar volgens mij ik had er een baan bij, nou mij lukte het niet hoor zeg ik eerlijk, want het is zoveel werk om ja. raad, raadslid te zijn, hè, we hebben het nog niet over wet houden, nou, maar, maar soms is. heb je tijd te weinig ja, ja precies, ja. en jij hebt ook sociaal Zandvoort opgericht, ja ik. Hey, dan gaan we even met jou uh, door, want je zegt van uh, dat in het voorgesprek, het heeft een hele uh, voorgeschiedenis daar ja, hè? Door, he. Door, he, we het over, he. ja. en kun je daar een beetje helemaal ons meenemen, ook voor de mensen die niet zo lang in Zandvoort wonen ja, toen uh, GBZ uh, als uh, coalitiepartij <laughs> Michel, kijk eens elkaar. Ja, en mij, buurman, U kunt de was. Niet Toen ja. zijn de problemen begonnen eigenlijk met de water. Hij was dat val... toch niet verantwoordelijk voor, hoop ik? Ja. Grotendeels <laughs> wel, ja. <Nee>. <laughs> <Okay>. <laughs> nou, hoor en weder hoor. We gaan straks jouw uh, verhaal horen, Michel. Uh, nou, de, de watertouw is verkocht uh, uh, aan ING vastgoed en uh, oh, uh, nog iemand. In die tijd? In die tijd. Uh -huh. uh, vanaf die tijd zijn er eigenlijk problemen ontstaan... Van de Schomfortzwaartstoelen. Uh, degene die hem ge uh, gekocht hebben willen uh, iets anders neerzetten, willen uitbreiden daar, maar dat is bijna onmogelijk om dat de print waar je mag bouwen of waar hij mag bouwen eigenlijk een beetje veel uh, te klein is. Ja, dat is ook een beetje een beschermd dorp van uh, zegt hè? Dus je mag er niet. Uh, wat, hè? Nee, nee, nee, het is geen beschermd. Oh. Nee, het is een gemeentelijk monument. Het is een gemeentelijk, het is een gemeentelijk monument. monument. Gemeentelijk. Dus er wat anders. En betekent het dan dat je, dat je, dat moet je toch laten staan? Dat mag je toch uh, niet naar beneden halen, lijkt me? Nee, oh, nee, nou, kan ik even uit. Ja, ja, ja. Um, ja, je hebt dus een gemeentelijke verordening. En daar kan een gemeentelijke uh, monumentenbeleid, kan daarin staan. Een gemeentelijk monumentenbeleid is niet zo hard en uh, zeker als een rijksmonument. En in 97 heeft, uh, eerst hebben we de toren verkocht... Uh, het was, uh, hij was eigenaar De eigenaar was het uh, waterleidingbedrijf Ze Kennemerland En toen hebben wij die kantoren verkocht Aan dat waterleidingbedrijf En in 1997 hebben we hem teruggekocht En toen uh, uh, Was het plan om er inderdaad Een uh, rijksmonument van te maken En als opstapje gemeentelijk monument Maar dat kon niet want hij was 50. Niet oud genoeg dus is in de maar is het niet oud genoeg voor rijks? of Niet uh, oud genoeg voor, gemeente gemeente voor reismonumenten. Want Rijksmonumenten heb je wat aan. Een gemeentelijk monument heb je veel minder aan. Mm -hmm. Minder zekerheden en veel, wel veel meer geld uit de gemeentelijke kas. kan dus, je uh, hebt wel regels met ja, een, dat is, dat zijn regel monumenten. Dus. Dat natuurlijk. is een beetje blijven hangen. En in 2006, dacht ik, is hij er wel opgeplaatst. Maar heeft verder niet al te veel consequenties. Alleen dat je aan een gemeentelijk monument... Uh, aan de voorzijde of aan de buitenzijde kan je daar wat regels aan stellen? Hmm. En dat is bijvoorbeeld: je mag geen reclame ophangen. Nou, dat, dat is, dat is nu weer een ander verhaal, want dat is een beetje strijdig met wat ik gelezen heb op internet. Wij hebben als uh, gemeenteraad in november 2002 besloten dat de toren een commerciële invulling moet hebben, ja, ja. aan de binnenkant? Ja, dat, dat, dat staat er niet bij. <laughs> Dus ja. ja, maar normaal iemand zegt aan de binnenkant, niet aan de buitenkant, want je gaat een toren verkopen als, dus als je ik, dit soort zaken gaat ophangen. Maar als ik het nu, ik woon hier nu vier jaar, volgens mij in die vier jaar dat ik hier woon, is, was er, is er helemaal niks met de toren, klopt dat? Nee, er is dus ja, twaalf jaar klopt. niets mee gebeurd, nee, klopt. Eigenlijk ja, best wel zonde. Ja, ja, zal ik even snel uitleggen, dat kan Willem Behamen, uh, de Watertoren valt binnen de Midden Middenboulevard, daar zijn we al achttien uh, jaar over aan het praten, we zijn nu aan de zevende herbezinning uh, toe. En hoe lang gaat dat praten uh, nog door, denk ja, je? Ja, en dat bestemmingsplan. Nou dat, dat is on, dat, kan het niet. Uh, ik, ik had Maken hoop. Kan wij dat, of, nog, mee? gaan wij dat ik, nog meemaken? Ja, zolang. Nou, ik, ik vermoed en ik denk dat op enig moment er uh, een knopen doorgehakt moeten worden en ik vermoed niet dat die binnen deze gemeente gaan liggen, maar dat zullen we dan afwachten. Dat nou, dat denk wel. ik wel, maar. En ten tweede is het zo dat die uh, het bestemmingsplan eigenlijk uh, de commerciële invulling, CQ de identiteitsbepalende uitstraling van die watertoren, dat dat niet kan zonder een adequaat bestemmingsplan. Ja maar dat moet je even uitleggen, want uh, op zich staat die watertoren er prima ja. uh, bet betekent dat nou dat je zegt van, uh, we kunnen prima met die watertoren uh, een mooi uh, gebied daar uh, Nou, het punt is, is dat wij wij hebben een, als gemeente hebben een zorgplicht uh, als eigenaar van een gebouw naar een huurder toe. Mm -hmm. uh, maar als er geen huurder in zit, heb je als eigenaar van een gebouw ook een zorgplicht. Mm -hmm. En de gemeente heeft dat verzaakt. Maar jullie zijn toch helemaal geen eigenaar meer? Nee, maar in die tijd dat we eigenaar waren okay. hebben we de, uh, onze zorgplicht verzaakt. Ja. Dus toen zat er 1,2 miljoen euro uh, achterstallig onderhoud aan. Mm -hmm. Uh, nou ja, toen uh, heeft de raad besloten van ja, dat uh, is een molensteen om ons nek. Maar als we nou uh, onder bepaalde voorwaarden die toren verkopen, commerciële invulling geven. En die voorwaarden staan duidelijk beschreven. Dan zijn wij van die 1,2 miljoen uh, ja. achterstallig onderhoud af. Want daar was de gemeente... Uh, ...toe veroordeeld om dat te doen. Ja, maar die voorwaarden zijn ook niet hard. En het kostte 10.000 euro per dag... ...en vonnis uitvoerbaar bij voorraad. Ja, en dan moet je toch wat doen. Dus toen heeft de raad gezegd... ...nou, als we nou met de, de huidige huurder de zaak kunnen verkopen... En dat we er geen geld bij moeten leggen omdat wij onze plicht hebben verzaakt. Uh, dan gaan wij met een bestemmingsplan. Tot een acceptabele invulling komen van het watertoren gebeuren. Inclusief uh, misschien een prijsvraag. Uh, consultant uh, nog te raad geven van de bevolking, etc. Oké, okay, voordat we dan nou, zeg maar aan het volgende stuk gaan van de watertoren. De, de reden zeg je eigenlijk waarom je het toen hebt verkocht als gemeente is uh, dat er achterstallig onderhoud was dat kostte 1,2 miljoen dat wilden jullie niet ophoesten en daarom heb je gezegd we schuiven de problematiek in feiten door naar een commercieel partij, in dit geval de ing vastgoed en dat is eigenlijk de reden waarom de waad door toen verkocht is ja, die 1,2 miljoen euro achterstallig onderhoud plus de gerechtelijke uitspraak dat het inderdaad uh, wij ons niet als goed huisvader ja. hebben gedragen als zijn de verhuurder van een gebouw. En uit welk jaar spreken we dan dat het verkocht is? Uh, 2000, eind 2005. Oké. Okay. En ja, dan, dan hoor ik dan, ja, uh, Willem zeggen ja. van, uh, ja, het is toch een beetje te onduidelijk geweest de restricties uh, waaronder het verkocht is. En ja, ja er staan bepaalde zaken in het uh, koopcontract... Uh, wat helemaal niet uh, uitgekomen is, want ze doen helemaal geen fluit in die hele watertoren. Mm -hmm. Volgens mij wachten ze net zo lang tot hij instort. Oh, dat kan natuurlijk ook een... Ja, te te even... eh, nou ja, goed, of... hij zal niet instorten. Het is alleen de buitenkant die verschrikkelijk slecht is. Mm -hmm. Dus uh, ik denk uh, het opknappen van een watertoren, wat wat je die 1,2 er... miljoen heeft gekost, daar geloof ik geen snas van. Want? Uh, waarom niet? Uh, nou, omdat alleen de buitenkant uh, slecht is. Dus jij uh, betwijfelt of het 1,2 miljoen achterstallig onderhoud was? Ja. En dat, dat is één twijfel, daar kan Michel zo op reageren. En het andere is dat je zegt, ja, maar het is veel te vaag geweest de voorwaarden waaronder het Ja, de, de, de voorwaarden moeten nog nageleefd worden, want dat doen ze gewoon niet. Oké, okay. Michel, reageer eens op beide punten? Ja, uh, de intentie was er om er een mooi gebouw van te maken. Mm -hmm. uh, in verschillende variaties. En wederom, omdat de raad nalatig is geweest om een bestemmingsplan vast te stellen voor het middenboerenvaargebied, kunnen die mensen dus niet verder. Oké, okay, dus dat is... En ook... hebben ze dus in het uh, laatste bestemmingsplan wat voor ligt, wat nog niet definitief is, want er lopen nog wat procedures. over. Ja, we hebben het open. over het kookcontract wat daarin staat. Nee, nee, nee wacht even. Wat, wat er ja. uh, ja. de... En toen uh, is er op een bepaald moment gezegd, die watertoren dat kan... Op manier A, B of C. En dan heb je als footprint, dus de omtrek van de begaande grond, heb je zoveel ruimte nodig. Dat was goed beschreven in het bestemmingsplan. Mm -hmm. en, uh, nou ja, dus om, om hoeveel ruimte is het dan, die footprint? Nou, Het gaat het is nu het gaat echt om twee meter of drie nou, meter meer. Dus twee, drie meter. Ja. Twee, drie, drie meter meer ja, ja. Nou ja op, uh, op enig moment we, is in het bestemmingsplan opeens de footprint veranderd. En toen bleek, dan is het niet meer mogelijk om dat ding opnieuw te doen. Is dat toch verkleind? Ja, nee het is niet verkleind, het is hetzelfde gebleven. En nou is het punt dat ook al wat er ook in een koopcontract staat, ik ben het trouwens niet eens he, met meneer Paap, maar wat er ook in een koopcontract staat en wat voor afspraken je ook maakt, uh. je moet eerst een bestemmingsplan hebben. Oké, okay, dus jij zegt uh, Michel van, nou eigenlijk... Uh, de ellende waar we nu in zitten komt vooral omdat er geen bestemmingsplan is. Daar zitten we al 18 jaar over te bakkeleien. Dat krijgen we nog steeds niet voor elkaar en dat hadden we toen niet voorzien in 2005. Klopt dat? Uh, in 2005 uh, was, uh, ja, in 2000, eind 2005 is het bestemmingsplan Middenboulevard, inclusief de toren, inclusief de prijsvraag en... Uh, de, de, de, de inspraak van de bevolking was allemaal netjes geregeld. Mm -hmm. De raad heeft het bestemmingsplan toen ook goedgekeurd. Toen zaten u ook met drie zes nog in de raad, hè? Ja, vier. Of vier zelfs? Dus, ja, dus dan is het klaar. Ja. Toen kwamen de verkiezingen en toen hebben de partijen die het hele bestemmingsplan niet wilden, inclusief de erfpachvoorwaarden en het uh, garantiegebeuren voor de bewoners, is afgestemd in een nieuwe politieke constellatie. En toen begonnen ze weer met herbezinnen. Ja. Ja. Dus bleef die toren ook zo staan. En in die tijd hebben jullie je hard gemaakt voor de, voor de middenboelvaart, kan ik me nog herinneren. Ja. En uh, ja, jullie zijn echt wel een beetje daarop, ja, vind ik zelf, gepakt. Hè. Dus je bent toen teruggebracht van vier naar één zetel. Dat is correct. Ja. Ik was daar zelf als burger behoorlijk verontwaardigd over, kan ik me nog herinneren. Maar goed, ik zit dan misschien in misschien een andere richting. Ja. Maar uh, Willem, reageer ja. er eens op, op het verhaal van Michel. Want het klinkt allemaal heel uh, ja, plausibel, hè? Ja, tuurlijk. Uh... Ik zeg nog steeds, al die problemen zijn gekomen doordat de gemeente heeft gezegd: van we gaan die watertoren uh, verkopen. Uh, met een bepaald leuk koopcontract. De raad. raad. Ja, nee, daar kom ik later op. <laughs> met, met een leuk koopcontractje, waardoor de raad heeft gezegd: ik was nog niet zo ver, Michel. Van oké, okay, we gaan dat doen. Ik weet niet uh, of de raad uh, volledig uh, daarmee ingestemd heeft. Of dat dan op het politieke partijen tegen waren, weet ik niet. Dat weet jij wel waarschijnlijk. Uh, nee, dus, ja, de, de uitspraak was in meerderheid van de, proje, uh, van de commissie projecten en thema's dat die verkocht moest worden, want wij konden die 1,2 miljoen euro, uh, konden we niet ophoesten. zeker ja, nee, ik ook niet, niet. die 1,2 miljoen euro. Dat is het probleem. Dat ook knap, het was, de binnenkant is uitstekend van de Nou, Het u... gaat om de buitenkant. Ja, nee, maar dat is niet waar. Uh, het nee, de punt, het probleem is met de dat water... Dat is niet bewezen gewoon, nee, nee, dit, dit is wel waar. Laten we even uitpraten. Kijk, Zandvoort is heel speciaal, ook wat watertorens betreft. Een normale watertoren tussen aanhalingstekens kan je wat mee doen. Maar dit is één, st één strak gebouw. En dat is gebouwd om water vast te houden. Dus daar is die, zijn die warmte-uitzettingscoëfficiënten ook op, ge, op ge, berekend. en nu zit hij zo dus, nu En nu dus, zit er geen water in. Uh -huh. Dus gaat het gebouw anders reageren. En hij tordeert daarom. En daarom. Hebben wij ook in het begin, hè, wat met Willem ook besproken is, we gaan die watertoren houden zo, we zetten wat appartementen eromheen en met de opbrengst gaan we die watertoren uh, een beetje opnieuw maken, hè, goed maken, laat ik het zo zeggen. En dat het aangezicht wel hetzelfde blijft, maar het ding blijft torderen. doordat de, maar wat betekent dat functie... in de praktijk? Ja, in, de, in de praktijk betekent het, als je hem gaat restaureren ja? en je maakt de buitenkant heel mooi, dat hij over vier jaar weer begint te draaien. Oké, okay, nou, wat denk vind ik je niet, ervan? Nou, dat denk ik niet, want dat ding dat, dat staat toch al, bijna 60 jaar nu ja maar hij ja, draait, het is uh, 60 jaar geleden zat er water in en nu zit ja, nou, er geen nou, water meer in. Ik denk dat, is ik de, denk de, dat de techniek veranderen. Uh, zo die, van die aard is dat er heus wel uh, iets mee gedaan kan worden. En uh, dat, dat, dat die ook netjes blijft. Nou ja, daar, daar zijn jullie het dan ja. niet uh, over eens. Dan gaan nee. we even maar Ik wil graag dat... Ja? Ik, want en, en, en ik denk gewoon dat er heus wel een bestemming uh, binnen de watertoren in kan. Nee, als nu, kantoren ja. of ik voor wat. Maar hij is dus nu verkocht. En nu gebeurde er van de week doen. wat. Want we hadden opeens een... Een grote reclame. Ja, ik vond het niet zo slecht. vond. Uh, nou, ik vond het wel. Ik kwam aanfietsen. Ik dacht, wauw. Ik ging de hond uitlaten. Dat is, dat is gaaf. Ik ging uh, de hond uitlaten op het strand. En, ik, ik zie ze aan, een hoog werken en ik zie dan half uh, lap stof uh, of plastic uh, zie ik in één keer uh, omhoog hijzen. Ja. Wat is dat nou? Ja. Ja. ja, dus de, dus, uh, ik... de hond uitlaten en ik terug. Oh, en viel. Ik zag ja, in wel. één keer een hele grote ja. poster met een of andere reclame uh, roep. Ja. Ja. Van een of ander mobieltje. ja, ja. Ik dacht, nee, dat kan ja, niet. Dus is... ik heb een foto gemaakt ervan. Oh, ik heb het op Twitter gezet. Ik heb meteen een uh, vraag gesteld. En eh, uh, ja, gelukkig is hij er niet meer vanaf. Want er ja. was uh, geen vergunning van Je hebt vragen in de gemeenteraad uh, gesteld, Willem? Ja. Over, uh, dit nou, de... gemeenteraad, ik heb het college uh, vragen het, ja. het is nu reces. hè? Dus... Wat, wat is jouw standpunt, uh, Michel? Ja, toen die gebouwd werd, uh, stond er ook reclame op van de Volkskrant en de Turmak uh, tabakfirma. Uh, dus nou ja. <lacht> <lacht> Ik denk, ach, een beetje reclame. Toen was het toch nog goed, Michel. Maar het is natuurlijk wel zo dat uh, uh, dit soort uh, reclame, of het nou voor de brandweer is of voor een mobieltje, uh, het, lij het lijkt me voor het uh, uh, beeldkwaliteit van Zandvoort nou niet uh, helemaal top. Maar ja, wij hebben het zelf laten hangen met de bestemmingsplan. En uh, ik denk bij mezelf... Uh, de commerciële invulling, de reclame die er vroeger op stond, uh, de commotie die nu ontstaat, nu over een mobieltje en niet over de, je lab die er hing over de brandweer. Ik een beetje krokodillentranen. Nou, maar vind ik, ik vind het van Willem wel heel goed dat hij op dat moment zegt van joh, daar hangt de lab, gaan we nou eens een keer over praten, gebeurt er nog eens wat? Want hij heeft natuurlijk ook wel eens een keer gepraat over die hekken die er omheen staan. Ja. Ja. En Willem staat dus ja. gelijk, want dat mag niet. Je mag daar geen uh, ja, maal op. Ik ophangen. heb een privaatrechtelijke overeenkomst via de gemeenteraad besloten in het college toen de tijd, waarin staat dat de commerciële invulling uh, ja, maar bedoeld maar is de door de raad. Ja, maar je moet van een uh, gemeentemonument Michel Ja, en dan zegt, zegt hij van ja, dat is binnen en de ander zegt dat is weer buiten. Ik denk dat we daar niet zo moeilijk over moeten doen. Maar er is, nou, toch, ah, een uits... ja, er is toch een uitspraak uh, wel. Uh, uh, uh, uh, als we daar niet moeilijk over gaan doen, dan verpaupen we het soms voor helemaal. Uh, ja, ik, nou, ik, ik zal een kleine, een kleine metafoor. Uh, Willem is getrouwd, denk ik. En die heeft de zorgplicht voor zijn vrouw. En die moet, die moet hij onderhouden. Ja, sociaal zandvoort, dus dat ja, gaat oh, natuurlijk. En hij Je is, moet ook tien over twaalf thuis wezen. En hij. Ja. En, hij, en, hij, en hij, is hij is hartstikke sociaal. Maar hij verzaakt die, die zorgplicht. Die vrouw krijgt sferen, die moet naar het ziekenhuis. En op een bepaald moment denkt hij: ja, dat ziet er toch wel heel, heel lelijk uit, die pleisters. Dus dan gaat hij een brief schrijven naar de directie van het ziekenhuis. van Plaisjes niet weghalen, want het staat zo lelijk. Ja. Ja, dat komt omdat hij die, die vrouw niet uh, netjes heeft. Dat heeft als metafoor, hè, Willem? Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja. Nou ja, ik heb ook wel eens een brief geschreven naar de directie voor het ziekenhuis. <laughs> <laughs> maar wat wil je daarmee zeggen, Michel? Want je zegt van ja, eigenlijk, ja, ja, vrij, wij zijn je, schuldig en we hebben die, Ja, wij hebben het ja. zelf gedaan. We want, hebben het zelf gedaan, maar, maar als we dit bestemmen. het gaat niet eens om de, de onwil of de wil van de raad of de. Of, of de eigenaar. van de toren. als je gaat bestemmen, dan ga je niet iets het, verkopen. Nee. Ga, je gaat... Je, nee, nee. Ja, maar het is maar een het is beetje dom geweest. Het is verkocht. Nee. Ja, maar toen wist je al van we willen een bestemming hebben. Ja, maar goed, dus, we zitten nu natuurlijk met het feit dat het verkocht is. Ja, ja maar u, w, w, hoe, had, had, je hoe had Willem Paap in die tijd een sociaal transport Dan had ik moeten zeggen, ik sluit uh, het stekkie, ik sluit uh, uh, de bibliotheek, ik sluit dit, ik sluit dat. En ja, daar doe ik ook niks meer miljoen, uh, aan, want ik moet die 1,2 miljoen euro ophoesten. Michel ja. dat is een mooi voorbeeld. De, de, die 1,2 miljoen hadden uit andere middelen moeten komen. Ja. Bijvoorbeeld ja, ja, ja, het ik, ik, ik geloof dat, nog ineens dat 1,2 miljoen zou geweest zijn. Maar, nou, in, 600, in 1996 heeft een bepaalde firma het getaxeerd voor de gemeente. Wat dat zou kosten, dat was toen 700.000 gulden. En toen hebben ze in 2003, 2004 hebben ze het weer gedaan en toen was het was 1,2 miljoen euro. Ja, maar, dat is dezelfde firma wacht. geweest. Ja, maar wat, wat denken jullie dan nu? Kijk, wat er moet, moet gaan gebeuren. We moet zo snel mogelijk. We moeten zo snel mogelijk moeten stemmen komen. Stemmen komen. kennen we dat verhaal. Ah, maar dat kent u al twintig jaar. Ja. Ik denk wel dat hij eraan komt op bestemmingsplan. En, okay. en de footprint moet verbreed worden. Want wij hebben uh, een aantal afspraken ook in het koopcontract staan over de communicatie met uh, de eigenaren als gemeente zijnde. Uh, hoe dat allemaal gelopen is. En daar hebben wij als gemeente niet aan een aantal voorwaarden voldaan of kunnen voldoen. Oké, okay, even praktisch. Hoeveel moet uh, de footprint worden verbreed volgens jou? Uh, de doorsnee zoals die er nu is, moet met 3 uh, meter groter worden. Oh, dat lijkt me niet zo'n uh, probleem. En die bestemmingsplan, dat lijkt me wel een probleem. Wat is jullie schatting? Uh, Michel, begin ik bij jou. Wat is je schatting dat die er komt? Binnen nu en anderhalf jaar. Kijk, kijk even naar Michel. Ja. <laughs> Dit was weer Wil. Willem <laughs> ja. Willen we ja, erg optimistisch. die missie. Ja, dat moet er zijn, hè? Ja, er is 5 september is er een. Uh, uh, komt een uitspraak van de Raad van State over alle uh, bezwaren die op het hele ruime bestemmingsspan wat meneer Bierman heeft gemaakt, dus je kon er nog alle kanten mee uit, bewijzen van, daarom was het ook niet een echt bestemmingsplan. er zat geen juridische binding aan. Nee, maar je, kon, je kon niet anders? Maar goed, kon niet anders, want hij had geen tijd meer. in Nou, oké. Okay. Dus nu uh, zitten we eigenlijk met... Jij een, toen ook niet. Nu, nu, nu zitten we eigenlijk met het probleem dat... Uh, de voortgang van het bestemmingsplan gaat afhangen van die uitspraak van die Raad van State. En als die voor uh, grotere, grotere gedeelte van het boulevardgebied als negatief is, dan kunnen we eigenlijk weer helemaal overnieuw beginnen. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende 18 jaar. Ja, ja dan wordt een nou, stuk positiever dan uh, Michel. Ja. Nou, wie, ja, op wie, zich wie het gaat... heeft die reclame wel wat losgemaakt. Ja, precies. Ja. En we hebben allemaal de Watertoorn weer even gezien en allemaal gedacht, oh, eigenlijk ah, wel zonde. en Dat, is mij, dat er uh, niks mee gebeurt. Het is mij weer ja. een beetje duidelijk hoe het nou ja, zit. Maar, ja. Ja, het is, zonde. Ja. Het is ja. allemaal zonde. Maar leuk ook ja. dat jij wethouder met geweest in die periode, dus we hebben ook... Dat goed, zijn hem verkochten, ja, dat Even ter afsluiting. Even, even ter afsluiting in het koopcontract staat ook, hè, dus dat uh, een prijsvraag zou komen voor de hele bevolking, wat voor soort toren ze dan wilden en wat voor manier. En ten tweede, mocht die dan ontwikkeld worden met een aantal appartementen in, dat de gemeente Zandvoort, uh, als daar geld aan verdiend wordt, uh, zou worden procent? dat wij 50% van de, <laughs> de opbrengst krijgen. En, om nog even, de eigenaren worden hier nu een beetje als zwarte pieten neergezet. Maar deze ja, ja, ja. mensen die komen ook uit Zandvoort. Die zijn hier uh, ook in uh, Haarlem, Amsterdam en Zandvoort geboren. Die, en hun bewustzijn van cultureel-historisch erfgoed. dat die, die ziet goed verankerd bij die mensen. Zij hebben een aantal jaren geleden op eigen kosten de blauwe tram op het raadhuis gezet. Ja. Nou, dan kan je toch niet zeggen dat die mensen geen historisch bezet oh, hebben. Nee, dat gaat het, Ik denk dat, ook dat, dat die ook mensen heel bewust. Misschien met die reclame een beetje gedacht hebben van er moet wat gaan gebeuren. Nee, ik kom nee, nee, nee, nee. Dat verdien je toch wel aan zoiets. Ja, oh, ja. Dat is toch ook lekker? Je mag ook wel een keer toch aan zoiets verdienen waar niks mee gebeurt. Nee, maar je mag nou, het aan, als je aan, zelf aan hebt... een molen monemer maar je zoiets niet ophangen. Als je zo... Nou... Uh, ja, toch? Willem... De volgende brief die jij gaat schrijven, die ga je zeggen... ...we hebben 400 euro per vierkante meter besteed aan de herinrichting van het Klein. En nu staan er 41 bordjes. Het is één chaos. Het is niet om aan te zien. Je hebt helemaal gelijk. Je hebt helemaal gelijk. Stoppen. De heren geven elkaar een hand. Ja, dat is leuk om even wat zien. Doen we altijd Want Dat zien de luisteraars niet, maar de heren geven elkaar nu een hand. Het is hier helemaal druk geworden in Hotel Hoogland, dus... Uh, dat is helemaal gezellig. De heren zijn erg populair. Heren, heel, heel erg bedankt. Uh, heel erg bedankt. We gaan, uh, we gaan even naar het volgende onderwerp. Dat is uh, Veerraad van Kapselon Haar over de meest creatieve ondernemingsnominatie. We gaan nu eerst luisteren naar Shirley Company. En dat slaat een beetje over dit onderwerp. Bijvoorbeeld 18 jaar bestemmingsplan enzovoort enzovoort. Shame, shame, shame. shame. shame. Nou, het is ontzettend druk hier in Hotel Hoogland, dus uh, mocht u nog een kopje. Koffie of thee willen, komt u lekker naar Hotel Hoogland. En het is en, ook uh, heel erg gezellig. Het is vanmorgen. heel erg gezellig, ja. ja. Nou, het grappige is, valt op, politiek, uh, dat, is, dat leeft wel in Zandvoort. Ja, het leeft wel, maar, maar volgens mij willen de bevolking van Zandvoort best wel heel graag dat er onder andere eens een keer wat gaat gebeuren. Ja. Met heel veel onderwerpen. Maar ik denk dat het wel, ik bedoel, iedereen mag zichzelf dan ook in de spiegel kijken, want we doen er allemaal aan mee. Ja, dat, dat, dat het 18 jaar duurt, hè? Ja, dat klopt. Dus uh, ja, laten we met z'n allen een keer de schouders onder zetten. En gewoon huppatee, maak er wat moois van van Zandvoort. Dus ja. zo we gaan naar het volgende onderwerp. Uh, hier zit een uh, mooie bruin geheer. Uh, bruin ge... Ik moet zeggen, een mooie bruine meneer. Ja, en een heel goed gekapt, ja, hè? En, ja. nou? en goed gekapt. Dat, uh, hij kan zo naar een uh, paar mooie uh, blad. Uh, zover ik je daar verstand van heb. Ferhat van Kaps Kapsalon Haar. En dat gaat over de meest creatieve ondernemingsnominatie. Ja, goedemorgen. Nou, goedemorgen, Verhad. Vertel eens, wie, wie ben je, wat doe je, uh, woon je in Zandvoort, enzovoort, enzovoort. Uh, ik ben Verhad Haai. Uh, ik ben ondernemer uh, van Kapsalon Haar, Studio Haar en uh, Grote Krocht. Ben je de eigenaar? Ja, mm -hmm. Ook de eigenaar. Sinds uh, april 2009. Ik woon ook inmiddels in Zandvoort Eigenlijk vanaf het begin dat ik mijn bedrijf uh, hier ben gaan starten. Op de krocht. Uh, ik vind het ontzettend leuk hier. En... Uh, en, en ik zie gewoon dat er heel veel ondernemers zijn die zoveel investeren in Zandvoort. En uh, het wordt steeds chiquer hier gewoon. En wat ik dus, uh, ik ben nu 2,5 jaar bezig. En wat ik dus in het begin heel veel hoorde, dat het zo uh, verloedde hier zeg maar in Zandvoort. Dat het er niet meer zo uitzag en uh, glamorous was en hè, dat het één was. En ik zie nu Moerenburg, ik zie niet Ten Broeke, ik zie mijn eigen bedrijf uh, heel mooi opgeknapt. En wie nog meer? Bruna inmiddels. Dus het wordt, uh, ja, het wordt echt heel mooi steeds. En ik hoorde ook al uh, dat ze op de kerkstraat Azuro Kids komt. Okay. Uit uh, de PC. Dus uh, ja, top nieuws. Ja, oh, leuk, leuk hè? Ja. Ja. Hey, nou zeg je van, uh, we zijn, uh, ja, laten we maar even plat zeggen, de patatcultuur zijn we een beetje aan het ontstijgen. Ja, Want... we hebben geen patatcultuur. Daar moeten ze ook mee ophouden. Ah, maar de de patat hoort nee. ook gewoon bij Zandvoort een ja. beetje toch? En, en wat, wat vind je nou het meest, als je, hey, je woont er nu twee jaar, wat valt je nou het meest op in Zandvoort? Uh, het meeste wat mij opvalt in Zandvoort, uh, ja dat is ook een hele goede vraag eigenlijk. Ik denk wat de zee toch? Ja, het, het, sowieso natuur. Dat zeker. Maar in welke termen bedoel je dat? Nou, wat, wat valt je op? Uh, toen ik in Zandvoort kwam wonen dacht ik ook van, hé, hey, uh, dit is spe specifiek Zandvoort, dat is specifiek Zandvoort. Wat, wat valt jou specifiek op? Uh, ja, veel vis. Patat. Ja, veel vis. <laughs> <laughs> maar uh, <laughs> vooral... Betat, vooral ja. Betat. Ja, betat. Hij zei het zelf hè, Betty? Ja, hij zei het nee, zelf. Nee, maar ik vind niet dat het een patatcultuur is. Dat, dat, ik besta er bestaat toch geen patatcultuur? Nee, het is niet De hele cultuur, Hollandse maar, cultuur is aardappel als je zo bekijkt. Ik bedoel, ja, we ja. moeten er toch best trots op zijn? Ja, maar maar hebben, goed. Dan hebben we hebben het een beetje over die. We moeten van, even over uh, ons onderwerp gaan hebben, want we lopen een beetje ja. uit, Richard. Kapsalon Haar. Ja. En de uh, meest creatieve ondernemingsnominatie. Uh, Vertel eens, wat is de meest creatieve ondernemers, ondernemersprijs? Uh, ik ben dus dit jaar genomineerd met uh, in totaal dus 15 ondernemers uh, uit Zandvoort. Oh. Um, het meest creatieve ondernemer uh, van het jaar. Zij letten dit jaar op uh, het gastvrijheid en de creativiteit Ja, dat me. is de specialiteit van dit jaar, hè? Ja, dus, uh, de klantvriendelijkheid en de gastvrijheid. De raad heeft gezegd van, nou, we gaan echt kijken of we nu uh, meer op gastvrijheid en klantvriendelijkheid kunnen gaan focussen. Ja. Want dat is eigenlijk het belangrijkste element om toeristen naar Zandvoort te krijgen. Ja, ja heel belangrijk. En uh, ik doe ontzettend mijn best binnen mijn bedrijf, ook met mijn personeel. Um, ik doe ook uh, heel veel in Zandvoort, sinds ik er ben. Vorig jaar het grote event georganiseerd, uh, 2300 euro gedoneerd naar het Voedselbank in Haarlem. Ook daarmee meteen uh, het beste, uh, of wat was het ook weer, het grootste donatie als ondernemer vanuit de regio gedaan. Nou, daar ben ik heel ik, erg trots op. Heb jij dat als, als ondernemer gedaan of als groep ondernemers? Die die uh, ik, ben, ik, heb het, ik heb het gedaan, ik heb het okay. georganiseerd. En, uh, met, om, niet met ondernemers, maar uh, de donaties komen wel hier uit het dorp. Oké. Okay. Dus, dat heb dus ik heb geld opgehaald, maar, ja. uh, gevraagd of mensen uh, er geld voor over hebben, en uh, een hele mooie event neergezet. En, en wat voor event had je Een Beauty, Beauty Beach Event. Oké. Okay. Ja. We hebben uh, uiteindelijk 53 modellen gedaan. Die liepen over 80 meter lang catwalk. En we hadden DJs uit Ibiza ook, oh, mensen die ook op Curaçao draaien. En wanneer was het dan? Ik dat was het waarschijnlijk was, op uh, in augustus vorig jaar. Oh, ja, was ik Ja. Nou, ja, ja. ja, heb ik wel wat gemist. Klinkt heel leuk. Ja, slechtste ah. slechts, uh, weerdag zeg maar, van het jaar oh. was het. Alweer. Maar desondanks, uh, wat gelukkig. Ik heb het samen ook met Laura Bluis gedaan van de salon trouwens. Anders vergeet ik haar straks ook. Heb ik allemaal kwijt gezichten naar me toe. Ja. Maar uh, we hebben toen ook een tent gehuurd. En uh, uh, gelukkig wel. Want we hebben uiteindelijk toch 500 mensen op het event gehad. En het was gewoon storm. Dat was die dag dat die toen die um, molen volgens mij eraf af was gevlogen. Of weet ik wat. Hier in het dorp. Ja. Op ja. de kermis. Dat okay. was die dag. Oké. Okay. Ja. Maar Ferrad, okay. jij Allee. bent genomineerd ja. en je vertelde met hoeveel andere... Vijftien. Vijftien? Ja, er zijn totaal vijftien nominaties. Oh, okay. ja. En zijn het verschillende nominaties of kan er ook echt van die vijftien maar één? Nee, er worden, nee eentje wint. Oh, eentje wint. Eén van de vijf ondernemers uh, oh, die, die winnen. Ja, heel spannend. En wie ja. wint er dan? Is dat dan de meest klantvriendelijke of de meest creatieve? Uh, ze letten dit jaar voornamelijk op het uh, gasvrijheid en de klantvriendelijkheid. Oké, okay, dus elke ondernemer hier in Zandvoort die heel gasvrijheid is en heel klantvriendelijk is, vooral nou, naar klanten, maar dat zijn er ook veel toeristen, die, die kan genomineerd worden. Kunnen mensen nog genomineerd worden? Nee. Nominaties okay, dus dus kunnen ze dan uh, nee. opgeven. Nee, dus, dus vanaf nu kunnen we gaan kiezen voor uh, wie wij als zandvoorters vinden dat het meest klantvriendelijk is. Maar het is volgens de stemming is afgelopen volgens Ook mij. Ja. oké. Okay. Tot, uh, tot deze week, tot dit uh, tot oh, vrijdag? tot afgelopen vrijdag. De nominaties en toen zijn er 15 uitgekomen, denk ik. Ja. En nu hebben we een ja. jury. Ja, en het, het gaat niet om de uh, het gaat niet om de hoeveelheid stemmingen die binnen stemmers die zijn binnengekomen, maar het gaat om de motivaties. Hm. Dus dus niet zo van, oh, ik wil dat haar wint of ik wil dat Moerenburg wint. Nee, ze willen. Echt horen van waarom jij vindt dat hè, dat bedrijf moet winnen. Ja, ja, ik denk dus ook dat dat... Uh, eerlijk is. Het ja. meest eerlijk is. Ja, ja. Wanneer, ja ik uh, ben er heel erg trots op en ik vind het ook echt ja, super, super. Ja, ik, ik weet niet hoe ik het precies moet uitleggen, maar uh, ze hebben, ik heb steeds in het begin zo van wij Zandvoortes dus en dit en dat. En dat mensen van buitenaf toch een beetje... Ja, niet gediscrimineerd, maar, maar toch wel zo van wat komt hij hier doen? En dat begrijp ik, want je ziet heel veel seizoenbedrijven. Noem, het, noem ik dit, dat dan maar en nu ben ik 2,5 jaar verder en ze zien toch, hé, hey, die jongen blijft hier en die stopt zijn geld weer in het dorp en, um, en ja, dat vind ik ja, ik, word, ik word geaccepteerd Dat zo voelt het aan eigenlijk voor mezelf weet je? dat ik dan ook denk van, hé, hey, dat is toch heel erg gaaf dat mensen uh, uh, jou waarderen als mens en als bedrijf ja, mm, je bent dat de, de, de enigste kapsalon in de 15 die genomineerd zijn ja, ja, ja oh nou, wel. compliment hoor want er zijn hier heel wat kapsalon ja. <laughs> dat valt ja. me ook op Ja. Hey, wanneer is de uh, uitslag? Wanneer wordt die bekend? Uh, ik weet in september, maar ik weet nog niet hoeveel september. Oké, okay. ja. Nou, dat gaan we dan. Uh, 15 september. 15 september. Prima. Ja. Hey, nou, heel erg bedankt. Wij ja. wensen je natuurlijk vanuit uh, Hotel Hoogland heel erg veel succes. Ja, en dat, uh, jullie bedankt voor jullie tijd dat ik hier mocht zijn. Ja, graag gedaan heel uh, veel nou. succes. Ook namens andere ondernemers trouwens hoor. Thierry vind ik het leuk. En dus. keep on good work. Uh, ja. Ook al win je niet blijf. Hè, dezelfde klantvriendelijkheid uitstralen. Uh, ja. ja. Nou, we gaan uh, naar, uh, nu naar muziek. Maar uh, we gaan eerst nog uh, even melden wat we hierna gaan krijgen. En dat is Wilma Kok van de GGD Kennemerland over de Fight Cancer Queen Bar. En we gaan nu luisteren naar iets heel toepasselijks: Hot Chocolate So You Win Again. hard to take I know we've made them fall but only fools Van Hot Chocolate, So we, You Win Again, zitten we hier met uh, Wilma Kok. Wel, uh, welkom Wilma. Dank je. Ik hoor dat jij in Amstelveen uh, woont, dus je bent helemaal speciaal voor dit programma uit Amstelveen heen toegekomen. Ja. Kun je iets over jezelf vertellen? Uh, ik ben medewerker gezondheidsbevordering en ik werk bij GGD Kennemeland. En ik heb uh, een van de, mijn taken is de campagnes en dit jaar doe ik de campagne Verstandig Zonnen, waar ik vorig jaar al mee gestart ben in samenwerking met de gemeente Zandvoort en dit jaar geven we daar een vervolg aan. De GGD Kennemerland, uh, we kennen de GGD van de gemeente. Wat, wat doet GGD Kennemerland? Uh, nou, GG Kinnemeland is, is werk voor de tien gemeentes in de regio mm -hmm. Kinnemeland waaronder de Zandvoort. En ja, we hebben heel veel taken: van uh, reizigersvaccinatie tot en met de ambulance hoort bij ons en uh, het Veiligheidsbureau. Eigenlijk zijn we al een onderdeel van veiligheidsregio Kinnemeland mm. Dus daar hoort ook de brand weer bij. Oké, okay. nou mooi. Uh, we gaan naar zonnen. Uh, ja. Betty, jij zond graag? Ik zon graag. Dat was een hele goede vraag. Nou ja, ik, nee, ik weet eigenlijk alles wel wat, uh, wat moet met zonne, mm. maar ik vind wel jullie initiatief van de Fight Cancer Cream Bar, dat uh, ik uh, vertel daar eens wat over. Uh, nou, we hebben dit jaar uh, hebben ge even gekeken van nou, op welke manier kunnen we nu weer uh, het verstandig onder de aandacht uh, brengen. We hebben vorig jaar al daarmee samengewerkt uh, met het KWF. Uh, we hebben toen een tijd bijvoorbeeld een startactiviteit gedaan op een uh, basisschool. En hebben bijvoorbeeld het Innsmeerlied in staat te horen gebracht en hebben een wedstrijd uitgeschreven. Dit jaar doen we het inderdaad met Fight Cancer. Dat is eigenlijk een, een soort jonge labor van het KWF. En zij hebben als doelgroep meer de jongeren van 20%. 30, 40 jaar en ze hebben met name als boodschap van uh, strijd tegen kanker maar vier het leven uh, dus ze willen eigenlijk het op een beetje een luchtige manier willen ze uh, kanker onder de aandacht brengen en huidkanker is daar een van uh, uh, die dingen waar ze dan aandacht voor vragen en dat doen ze dan vanmiddag met uh, de Cream Bar en uh, die staat dan uh, bij evenement uh, Hard Classics on the beach uh, bij uh, Beach Club Ries en en um, ja, zij, de mensen kunnen daar informatie krijgen over verstandig zonnen. Ze kunnen zich laten insmeren. En nou, helaas is het vanmiddag niet ja, het is... echt weer dat je denkt van ik moet me laten insmeren. Nou, het wordt ietsjes lichter. Maar ja. dan, uh, dan, dan, wat ze dan ook bijvoorbeeld doen is bijvoorbeeld uh, bellen blazen. Om op die manier een beetje op een luchtige manier ook aandacht te ja. vragen. En ze zullen, uh, er lopen waarschijnlijk iets van vijf mensen rond van uh, fight cancer. Om ook met name donateurs te werken. ...en ook wat meer uh, ja, mensen te informeren over wat fight cancer doet. Ja, ja want het is natuurlijk wel heel erg goed. Want ik heb dus inmiddels begrepen, huidkanker... ...dat is iets wat eigenlijk ontstaat wanneer je vroeger, als je jong bent... Ja niet goed ingesmeerd bent. Klopt. En dat is wat heel veel mensen natuurlijk niet weten. Zo van dat als je als kind zijnde heel vaak verbrand bent... dat je dan met name op latere leeftijd risico loopt op huidkanker. Dus vandaar dat onze boodschap ook vooral is van... Uh, smeer je goed in, bescherm je goed tegen de zon... en voorkom dat je verbrandt. Ja, ja want ik heb ook al wel nu inmiddels wat verschillende uh, artikelen gelezen over insmeren. Hè? Welke factor moet je mm -hmm. gebruiken? Dat kan jij me misschien vertellen. En voor hoe lang? Want er zijn ook weer verschillende uitspraken. De ene zegt doe gewoon factor 50 voor de hele dag. De ander zegt nee doe het gewoon lekker elke uur en factor 20. Nou daar is nogal een misverstand in. Mensen denken vaak met factor 50 dat ze dan heel lang beschermd zijn. Terwijl het eh, beschermingspercentage tussen factor 50 en factor 30. Dat, is, dat het verschil is niet zo heel erg groot. En daarom is inderdaad laatst ook heel veel ophef geweest over een, eh, een dermatoloog die... Die zei van factor 50 moet je niet doen, maar dat komt vaak omdat mensen dan denken dat ze langer beschermd zijn en dat is de misvatting. Je moet je gewoon eigenlijk elk, na elke twee uur moet je insmeren. En of dat dan factor 50 of 30 is, dat doet niet zo heel veel te zaken, maar je moet je gewoon elke twee uur blijven insmeren en afhankelijk van je huidtype uh, zal je dat vaker moeten doen. Ja, en dan heb je natuurlijk een, een, een feestje op het strand, hè, zoals ja. de beachpartys die ja. er in Bloemendaal ja. en zo zijn. En die beginnen smiddags en het is lekker zonnetje. Ja. Dan gaan ze iedereen zich lekker optutten, maar ja. ze doen geen uh, zonnebrand op. Ja, en dat is verkeerd. En daarom, dat heeft Fightcans ook met die cream bars. Ze zijn zich vaak bewust dat op van die dansevenementen of muziekevenementen, dat dat dan gauw vergeten wordt. En dan bieden zij de hulpende hand door zonnebandcreme aan te bieden. En nou ja, dan kunnen mensen zich alsnog eens smeren. En het is alleen vandaag? Of gaan ze van de zomer wat meerdere keren komen, denk je? Uh, Fight die heeft verschillende activiteiten. Uh, ze zijn, uh, ook in Haarlem hebben ze op een evenement gestaan. En zo zullen ze ongetwijfeld... Ook nog de komende maanden diverse evenementen afgaan om uh, daar te staan. Ja. Ja. Wat, wat me nou zo uh, opvalt is dat er toch steeds weer van dit soort acties uh, nodig zijn. Terwijl ja, we toch al ons hele leven horen dat we ons moeten insmeren. Uh -huh. Hoe is het nou toch mogelijk dat mensen toch nog zo hard leer zijn dat ze dat toch nog niet voldoende doen? Heb je daar een verklaring voor? Uh, gedragsverandering kost nou eenmaal heel veel tijd voordat mensen dat zich eigen maken. En,. Um, kijk, het is wel zo dat uh, huidkanker. neemt nog steeds uh, drastisch toe. Dit jaar worden er toch weer 50.000 nieuwe gevallen van huidkanker verwacht. Mm -hmm. En. waardoor. Um, Precies doorkomt, dat is mij niet helemaal bekend. Of mensen meer gaan zonnen of uh, meer gebruik maken van zonnebank uh, dat zou kunnen. Maar uh, ja, daarom hebben we nu heel veel aandacht er ook voor. Nou, het zou natuurlijk kunnen zijn, want uh, de, bijna de incubatietijd van uh, huidkanker kan 10, 20, 30, 40 ja. jaar zijn. Hè? Uh, het kan natuurlijk zijn dat mensen de afgelopen 10, 20, 30, 40 jaar veel meer vrije tijd hebben gekregen ja. dan uh, daarvoor. Hè? Want de 40 jaar uure ja. werkweek hebben we nog niet zo heel ja. erg lang. Uh, relatief dan. Uh, dus mensen zijn misschien veel meer op het strand gaan uh, liggen. En vroeger had je die campagnes natuurlijk niet. Dus heel veel nee. kwaad is natuurlijk uh, toen al geschiet. Dat zou best kunnen. En kijk, daar gaan zich nu natuurlijk allerlei dingen uh, voor regelen. Kijk, in Australië is er al wetgeving dat je op bepaalde momenten niet eens in de zon mag onbeschermd. ja. ja. Nou terecht. Ja. Ja. Hey, nou Heel erg uh, bedankt voor, uh, voor dit onderwerp. Graag, Fijn dat ja. je helemaal uit Amstelveen wilde komen. En ook leuk om de GGD Kennemerland eens een keer aan ja. de microfoon uh, te hebben. Dus uh, aanstaande dus uh, vandaag uh, bij Beach Club Reach tijdens het evenement Hard Classic on the Beach ja. uh, kunt u deze Fight Cancer Cream Bar vinden. Ja. Nou heel erg bedankt. Graag gedaan. Dank Tot ziens. en We gaan straks naar de mededelingen. En uh, nu gaan we luisteren naar een toepasselijk nummer Barry Blue met Dancing on a Saturday Night. Nou, het is uh, lekker uh, zaterdag vandaag, uh, dus iedereen die zin heeft kan lekker dancing on a Saturday night uh, bijvoorbeeld bij uh, Beach Club Beach. Uh, we gaan even naar de mededelingen van uh, komende week en dit weekend. Uh, vanmiddag om half twee tot, tot drie uur Nagoma Congo, en dat is een vrolijke Afrikaanse traditionele muziekgroep. En om uh, ...traditionele Afrikaanse verhalen te horen... ...dat uh, hoef je niet helemaal weg... ...want ze worden tegenwoordig ook in Zandvoort uh, verteld. De Nogoma Congo uh, ...uit Koninklijk Congo ...vertellen in de vorm van percussie, zang en dans... ...zwingende opzwepende muziek... ...en uh, ze zullen met de Nogoma... En dat is een trommel van 1 meter 10 hoog. Dat laten horen. De groep draagt traditionele kostuums bij het optreden in het muziekpaviljoen op de Raadhuisplein. En, uh, ja, het zijn allemaal Afrikanen plus één uh, zandvoortse dame, dus die, uh, die herkent u aan de zonnebril. Uh, er is ook een workshop, workshop, en dat betekent dat u ook zelf lekker mee kan timmeren. Richard, als dat voorbij is, dan uh, kunnen de mensen naar Meijer aan zee gaan. Op een drafje, want het begint Op een om 4 uur. Ja, het begint om 4 uur en uh, tot 10 uur vanavond, daar is de Tango Salon. Um, de prijs is 10 euro inclusief een drankje en daar kan je gaan leren om de tango te dansen. Nou, lijkt mij heel leuk. Ja. Dan hebben we vandaag en morgen de twee laatste dagen natuurlijk van de kermis op het Badhuisplein. En uh, vanavond om 11 uur uit mijn hoofd is er weer vuurwerk. En morgen kan u ook naar het muziekpavillon op het Raadhuisplein. Daar is een optreden van, ja, yes. Ja, ik ben blij dat jij dat ik uh, weet, stukje hebt. Ja, ik moest dat stukje lezen. Ja. <laughs> Hoe ga je dat uitspreken? Jessup, zegt van. Dit is een vijfmans jump jazz gezelschap. En uh, ik zou zeggen, ga kijken morgen om 1 uur. En natuurlijk uh, vanaf uh, morgen tot en met vrijdag 12 augustus, dus dat is twee weken, hebben we de recreanten op diverse locaties in Zandvoort. En dat is zowel in het jeugdhuis, achter de kerk, als in het pluspunt. Nou Richard, we zijn er door voor vandaag. we hebben nog één ding. Hebben we nog één ding. Zondag 7 augustus. Dat is de zomereditie van de Jaarmarkt in het centrum. Dus komt allen. En we nou. hebben natuurlijk volgend weekend de jazz, maar daar heeft u alles al over, gehoord, over gehoord in ja. ons programma. Nou, wilt u uh, naar de herhaling luisteren van dit programma? En natuurlijk wil iedereen dat, want dan kunt u nog eens een keer goed de feiten horen, maar dat is wel pas op donderdag tussen 8 uur en 10 uur. Wilt u nou eerder uh, de uitzending horen, dan kunt u naar Uitzending Gemist. Gaat u naar ZFM Zandvoort, vul de datum en tijd in en 1 uur later invullen. De techniek, Pascal. Heel erg bedankt dat je dit uh, hebt willen doen. Prima, ge prima gebeurd. Alsjeblieft. Pascal van der Beek. De redactie Yvonne Roosendaal en Ellen Jansen. De koffie Tom Hendricks. En uh, presentatie Betty van Voorst. En Richard Buitheck. Dankjewel en Betty. En daarnaast wil ik nog even Hotel Hoogland bedanken. Ja. Voor weer de koffie. En ze hebben het vanmorgen heel druk gehad. Dus Hotel Hoogland, heel erg bedankt. Nou, en dan sluiten wij af met een weer mooi uh, muziekje. Je hebt trouwens prima muziek uitgezocht, uh, Betty. Nou, het was toch wel, ja, dat is, dat is wel heel leuk om te doen. En ja. ja, wat nu komt, daar zitten we allemaal op te wachten, hè. Ja, Here Comes the Sun van Steve Harley en Cockney Rebel. Iedereen trouwens een prettig weekend. Iedereen trouwens een prettig weekend. From a texter can In them, oh, oh A cotton fields back home Let me tell you now Well, I got near the fixer Caught a nail in my tie